Kasper Meijer met het NOS-journaal. Voor de tweede keer deze week is op treinstations door een storing geen actuele reisinformatie beschikbaar. De digitale schermen zijn leeg en in de app zijn alleen geplande reizen te zien, maar geen vertragingen of uitgevallen treinen. Hoe lang de storing gaat duren is niet bekend. Dinsdag was er ook al een technische storing in de reisinformatie van NS. In de Verenigde Staten is de race om de senaatzetel in de staat Arizona... gewonnen door de Democraten. De zetel blijft bij de huidige senator Mark Kelly, een voormalige astronaut. Daarmee hebben de Democraten en de Republikeinen... allebei nu 49 zetels in de Amerikaanse Senaat. De Democraten hebben een voordeel. Als de twee partijen evenveel zetels hebben... heeft de democratische vicepresident de doorslaggevende stem. In twee staten, Nevada en Georgia, is de uitslag nog niet bekend... De Amerikaanse oud-president Trump spant een rechtszaak aan tegen de commissie die de bestorming van het kapitol onderzoekt. Die besloot onlangs om Trump te dagvaarden om hem zo te dwingen te getuigen over zijn rol in de bestorming van het kapitol begin vorig jaar. Toen probeerden duizenden Trump-aanhangers de benoeming van zijn opvolger Joe Biden te voorkomen. Trump zou vanaf komende maandag moeten getuigen. Een advocaat van Trump zegt dat het congres niet een president kan oproepen om te getuigen vanwege de scheiding van machten. Sinterklaas komt vandaag weer in het land. De Heiligman en zijn pieten arriveren rond het middaguur in het Zuid-Hollandse Hellevoetsluis. Het is voor het eerst sinds de coronacrisis uitbrak dat er weer een normale landelijke intocht met publiek is. De gemeente Hellevoetsluis verwacht duizenden kinderen met hun ouders. Het weer, eerst kans op dichte mist. In grote delen van het land geldt code geel... Later vandaag volop zon, in het noorden wat bewolking en het wordt 13 graden in het noorden tot 16 graden in het zuiden. Ook morgen zon, maar ook wolkenvelden en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Even file in de regio, die staat op de N201, uit Hoorn richting Hoofddorp. Tussen Uithoorn en Schiphol-Oost, 10 minuten op Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, ja, ja, ja. Zin in Zandvoort. Ja, ja. ja hoor, zin in ZFM. ZFM. Met nu. Tobak leeft. Ja, zeker. Toebak leeft op de radio. Oog oh, mijn god, zeg. Ik heb helemaal geen achtergrondmuziekje geregeld vandaag. Nou, dit is natuurlijk dus niet... Uh... Net nou, doen we deze maar dan. <laughs> we gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Ja... Yes! Goedemorgen, welkom bij dit heeft een het rijdenprogramma Toepaklijft. Fijne toestel op aanstaan. Wat een feestje zit hier, jongen, echt waar. Het is schitterend. Zeker, het is schitterend. Een beetje grijsachtig hier in, uh, in Zandvoort. Maar goed, na nou, dit programma gaat vast de zon weer schijnen, dat is zeker waar. Laten we het hopen. Wat? Oké. Okay. Laten we het hopen dan. met Sinterklaas ook. Oh. Ja. ja, precies. Het gaat vandaag gebeuren. Hij komt natuurlijk Nederland binnen. En het is wel even spannend hoe komt hij hier aan, hè? Dat is een beetje. Dat is Sinterklaas. Ja, zeker. Want de boot is gezonken. De De is is De Ja. is gezonken. Ja. is een Wat een drama. Ik zag de, ik zag de beelden, ik beetje een Ik Titanic. Heel groot, zo aangepakt. En, en dat en... kinderen nu echt helemaal uh, in tranen zijn. En dat, dat al die arme kinderzieltjes zijn gekwetst. Ja, dat is ongelooflijk dat ze daar niet over na hadden gedacht. Maar goed, een psycholoog in de Telegraaf... die zag ik uh, wel met een stukje van... kinderen kunnen wel wat hebben hoor. En kinderen kinder is heel belangrijk dat ze af en toe... worden blootgesteld aan enge dingen. En dat ze daar een nachtje eng over slapen. Mm, dat is dan vervelend voor die ouders. Die en moeten Helloween, het een Wat dacht je van Halloween? Ze moeten tegenslagen kunnen verwerken. Want op latere leeftijd hebben ze daar ook mee te maken. Ja. En als je altijd maar van die hele... zieltjes behandelt, dan wordt het nooit wat. Dan worden nooit sterke persoonlijkheden. Dus, tegenslagen is belangrijk. Dus, uh, nou goed, met zo'n stoomboot die dan zinkt. Ja, ik zie in die reclames van een of andere supermarkt dat die met een roeiboot aankomt. Oh, Oké, okay. ja. Ah, ja. ja. Dat is ook wel goed, ja. Dat is ook een idee. Ik bedoel, uh, en het mag best een tandje minder met al die cadeautjes, toch? Oh, zeker. Snel een bootje met cadeautjes. En dan, ja, misschien moet de jeugd die moet het juist maar gaan leren. Wij, ja. wij grote uh, grondbezitters, <laughs> <laughs> hebben het grote geld opgemaakt. Welke grond? Welke grond? <laughs> nou, jij niet. Je bent te laat ingestapt. Ja, zeker, zeker. Echt suffen. Echt, je bent nog wel een ambtenaar. Ja. Uh, maar goed, <laughs> dus de jeugd moet al leren. Moet minder, minder, minder. Ja, ja precies. Ja. Echt zo. Your days are numbered. Precies. Het is klaar. Nou, je bent lekker aan het closen met de computer. Ja, het duurt een beetje lang Het duurt vandaag. een beetje lang. Ja, ja. Wat is je afgelopen week nog meer bijgebleven? Nou, Sint Maarten gisteravond. Oh ja, leuk. Ja, en, en heb uh, je wat aan de deur gehad? Ja, ik heb er wel wat gehad. En ik had een paar uh, zakjes van dat uh, soort munten. met zit dan een chocolaatje in of zo. Dat ja. is ook wel grappig. Ja. En toen kon ik het tweede zakje weer niet vinden. Dus ik had eigenlijk... Uh, er was iemand bij me. En ik ja. dacht, oh, haha, ik ben blij dat ik weer hier ben. Dan hoef ik het niet open te doen. Maar toen dacht ik dat er één zakje weg was. Ja. Dus, uh, maar ja. Ja, heel lachen. Oh, we huis over Op zoek naar een maar, zakje. Eh, gelukkig gevonden. Chocola met het, munt erin. Nee, ja, vroeger had je die chocolademuntjes, weet je wel. In, ja. Uh, oh, het is ja, een ja. ijzerpapiertje. Deze zijn even een slagje groter. Het moet allemaal meer, meer, meer. Hè? Ja, ja. Maar nu heb ik er gewoon nog over. Dat is ongelooflijk. Oké, okay. ja, ik had twee van die grote zakken met uh, Twix en Reder en weet ik veel allemaal. En zijn, die op? zijn die op nu? En die zijn allemaal op. Ik ga snel het licht uit. Dan komen de volgende groep aan. Snel het licht uit. Gordijn dicht. En toen liepen ze ons huis voorbij. Oh, dat is echt heel spannend even. Ja, ik hoorde gisteren hoorde ik echt een paar meisjes. Want ik was toen daarna naar het dorp gegaan. En er waren echt grote meisjes. Die zaten allemaal van... Ja, en als je, ze er niet zijn, dan gaan we het raam inslaan. En en ik denk ja. van nou ja zeg. Dat was bij een museum hopelijk toch? Nee, dat was gewoon. die liepen gewoon door het dorp. Ik denk van nou... Uh... Ik denk, dat, ze, dat is bij een museum. Ik denk, die zijn met een andere actie bezig toevallig op 11 november. Ja, dat met schilderijen en zo. Dat oh was dat nee, niet. gelukkig nee. niet. Gelukkig. Oh nee, stel je voor dat ze met een schilderij besmeuren. Wil je toch niet aan het denken? Goed, straks nog te de berichten en lekkere muziek. Zoals hier, de Vaccines, A Star. You break your silence, smash it into pieces. Death is softly spoken, but I'm broken. I'm broken. whenever every truth is loaded and some of it sugar coated, if ever I seem too trusting, I'm adjusting. I'm adjusting. Wow. Goedemorgen De Vaccines en Are We Alone. Nee, we zijn niet alleen. We zijn zeker niet alleen. En dat komt elke keer wel weer tevoorschijn. Dat is ook... ja moeten ja, weer je... wat raars zeggen tussendoor. Heb je, ik was zeggen, nee, heb je een reptiel gezien dan afgelopen week? Want daar gaat het ja. ook over. How ja, We Alone komt uit. Nee, maar dit nummer, ja? ik hoor daar tonen van Wilhelmus in. Dat F is raar. Je moet de volgende keer maar eens even kijken. Wilhelmus. Ja, echt? Ja, echt. Ik was toe niet goed van mezelf natuurlijk. Ja, het ja. oh, verknipt brein, weet je ja, wel. Ja, altijd weer vergelijking, vergelijking. Ja. Nou, is het is echt wel goed om te horen dat jij het Wilhelmus hoort in een Amerikaans plaatje. Ja. Dat vind ik wel mooi. Want ik bedoel, dat betekent dat jij het Wilhelmus dicht bij je hart hebt. Oh. Echt. Ja, dat ja, je ik regelmatig echt, uh, niet ook afspelen. Had je niet uh, Tim, Tim Paleis, uh, die, de, die gast, die gaat uh, de koning interviewen. Gisteravond. Oh? Misschien heb ik daarom uh, Willem-Alexander in mijn hart niet. Ja, ja ik, uh, daardoor... Uh, Oké. Okay. Ik weet het allemaal ook niet meer. Ik moet altijd even nadenken. Wilhelmus. Oh, dat is het. Ja. ja. Oh, precies, dat is het niet. Goed, ja. nou, we hadden het vorige week hadden het nog over. Een man in China. Was het Japan? China, denk ik, die had uh, 30 miljoen gewonnen of ja. zo. Een of andere meneer Lee. Daar hadden we het over. En hij had het het ook voor zijn kinderen en zijn vrouw had het geheim gehouden. Had alleen gezegd, mijn naam is Li. Maar in, uh, in China hebben ze heel veel mensen die Li heten. Dus iedereen die keek zijn vader aan van, hè, zijn wij het? Nee, die vader zijn niet. <lacht> Ik krijg je dat? Hier in Nederland was de afgelopen week een man, hij heet Nuenen. Die had een gigantisch bedrag, bedrag bij de geldautomaat aangetroffen. Het werd geschreven duizend euro, maar het bleek later 2000 euro te zijn. Hij heeft het bij de politie afgeleverd. En hij was, ja, in, in, in, echt. In spanning zat hij thuis. Word ik opgebeld? Wordt het geld opgehaald? En jawel, een paar dagen later werd het opgehaald. Alleen, helaas, de, uh, de eigenaar van het bedrag heeft niks achtergelaten voor de vinder van het geld. Nou. Wij, wij roepen hier ook altijd, hou het geld thuis. Geef ja. het niet af bij de politiebureau. Want je krijgt er niks voor terug. En laat die gasten bij jou thuis ophalen. Ja, Hè? Hè? vind ik ook. En uh, be, laat het maar het beschrijven of zo. Vertel maar een mooi verhaal voor je dat geld over, overhandigt. Maar nee hoor, Man heeft het gewoon opgehaald. Al de dag bij zichzelf bedankt. Ja, het is zwart geld, ik ga natuurlijk echt helemaal niks erover vertellen. Nee, ja, nou, hoor, dus, dus, ik, heb, ik heb het ook wel eens gehad trouwens. Dat ik 50 dat je... euro bij de pinautomaat dat stond, dat stak er nog uit. zeg oh, Oké. Okay. En toen, die gast zag ik lopen, dus toen heb ik hem wel even geroepen. Kijk, als ik als nou niemand zag lopen, dan denk ik van... Huppa, hartstikke idee. Voor mij. Dus van, ja, maar ja, er zijn ook overal en kreeg camera's. En je toen wat? Uh, nee, ja, een, een, niet. Een, een, een bedankje. Ook nou, niet, nou, een bedankje. Bedankt, bedankt. Ik denk, nou, lekker. Fijn. Ja, dan, heb je, dan moet je zeggen: heeft u een tientje voor me? Je kunt, ja. Ik, zeg, dan wilt u Ik kan wel voor... wisselen hoor, die vijftig. Ik kan wel wisselen. Ja, <laughs> ja waarom niet? Ja. Ik wil dat het vennisloon, dat dus is 10 procent. hoort ook 10 te zijn, zeggen ze. Ja, zoals zal 50 cent zijn. Nou, maakt niet uit. Het gaat om het idee, hè? Nee, het duurt een paar dagen voordat ik het van me ah, Ik heb toen een keer een hele lange. volle portemonnee gevonden. Maar niet met geld, maar heel veel pasjes. En toen zag ik de naam op. En toen heb ik gekeken in de telefoonboek. Dus het is toch belangrijk dat je ingeschreven blijft. Ja. En toen heb ik gebeld. Ik zeg, volgens mij heb ik een paar, iets van u gevonden. Daar en daar. En hij, oh ja, ja. Nou, die kwam halen. het halen. had hij fles wijn meegenomen. Dat nou, vind ik dan wel vriendelijk. Dat is, echt, dat is natuurlijk niet gepast om jou nog eens een, keer een fles wijn te geven. Nee, er gaan nee. er al zoveel fles in. Ik mag Jezus. niet meer. Ik mag niet meer. Had hij gekeken in de tussen, kijk, ja, Oh, die drinkt wijn. Nou, die gaan we halen. Op oh. Facebook heb gekeken. En ook al die foto's. <laughs> al die foto's met wijn. En al die fietsen die stuk zijn gegaan door de jaren heen. ja. dan denk je, oh, die moet, uh, Ja. Nou goed, je begrijpt al. Uh, toebak leeft tot met tien uur gaan hoor. Ga je het nou toch onthullen? Uh, Als wat? je het glaasje oplaatje rijden en Nee, zo? ik ga er niks over oh, zeggen. Okay, nee, heel heel goed, goed. Ik mee. uh, nog meer rare berichten? Nee, nou, nou, hier je zie ik dus inderdaad dat de man duizend euro... Ja. Maar was, dat was, dat, was dat dat stuk wat je bedoelde? Dat was het stuk twee, uh, 2000 was het ook. Oh, ook zelf oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nee, ja, ik, uh, ik heb wel een bericht. Ja? Jazeker, ik heb er al twee inmiddels. Ja. En het ging eigenlijk over een influencer. Die was in het Louvre, een Taiwanese influencer. Maar ze moest haar bezoek vervroegd beëindigen. Want ze werd op de politie op de vingers getikt over haar outfit. En uh, ze, bezocht, ze wilde foto's maken met het museum op de achtergrond. Trok de jas uit om haar nieuwe BH te showen. De politie kon er echt niet om lachen en dus heeft haar weggestuurd. En zei echt helemaal in shock. Ik kon slechts drie foto's maken van mezelf. En kerstvers kerstverse mooie BH. <laughs> En nou, ze heeft de bewuste foto's gedeeld. Waar volgens, haar volgens reageren verdeeld. Van waarom zou je op die plek zoiets dragen? Ja, en een minimum aan gezond verstand. En je moest je schamen al dus. De politie kan haar schoonheid gewoon niet aan, zeiden ze weer. Oké, okay, <laughs> dus, dat nou, is Nou ja, ja, ja. In maar, Taiwan mag dat dus niet. Nee, hij nee. mag het daar helemaal niet. Dat kan echt gewoon op je buik gewoon, Dat is echt waar. Ja. Het is tijd voor een lekker plaatje met een gitaar. De Amazon zie je bij Toepak Leef. Wat bloodgrosser. Through your head. Yes! <laughs> Een tuut, tuut, tuut. Tuut, tuut, tuut. De roetjes van Ruud. Jazeker, kon niet uitblijven, Loof dus. Logisch. Mekka Bianca, ja. En dat heeft... Uh... Oh, nee, die zijn straks. Sorry, dit lag aan mij grap, maar nee, dat is een totaal geen overzicht in dit radioprogramma ook. Nee, dit heet het namelijk de um, Amazons en dat heet The En Always van Jinnop hier bij Toepakleef... in de zaterdagmorgen uh, vandaag een heel groot stuk in de Telegraaf te lezen... over de moraalreders van Nederland, over hoe je het milieu nu gaan, kan gaan sparen. En daar hebben ze natuurlijk allemaal mooie foto's bij geplaatst, onder andere van uh, Dolph Jansen. Die vliegt geregeld naar zijn eigen huis in Ierland... En hij is zelf ook al flink links bezig. We zegt, altijd van nou, het is een blachak. Je zou wel vliegen en zo. Je zou meer moeten gaan lopen. En slechts een hardloper, natuurlijk. Maar het grappige is dan wel weer in de krant: staat er. Uh, Dolf Jansen heeft een huis in Ierland. Hoewel de laatste 3,5 jaar, grotendeels in coronatijd slechts één keer. Naar naartoe heeft gevlogen. Ik denk ik, ja, jezus, moet je hem dan even goed noemen. als moraalridder die heel veel vliegt. als je afgelopen drie jaar maar één keer hebt gevlogen. Ja, dat vind ik nog netjes. Dat is echt netjes. Maar goed, Sander Schimmelpenning, die heeft bijvoorbeeld. een huis in Zweden. Dat heeft hij ook een vriendin zitten. Dat zagen we natuurlijk bij Yvonne Hij werd niet door Yvonne zelf geïnterviewd. maar door een vrouw. Dat viel hem zwaar tegen. Maar goed, hij vliegt toch twintig keer per jaar. vliegt hij naar Zweden om daar te zijn. Ed Nijbels, die heeft een Grachtenpand. woonde eerst op een kapitalistische villa. is verhuisd. Van een uh, boerderij wat slecht geïsoleerd is... naar een grachtenpand, wat slecht geïsoleerd is. Uh, label G. Wat? Oh? Net, net valt nog binnen, net binnen het uh, alfabet, zeg maar. En uh, Rob Jette, die natuurlijk echt van milieu is... die uh, heeft echt over de hele wereld gevlogen... alle orde bezocht en op zijn Instagram... maar allemaal mooie foto's te zien. Heeft hij snel allemaal verwijderd. Want ja, we moeten het opnieuw wat goede voorbeeld uh, geven. Oh ja. En uh, verder, uh, uh, uh, kijken, uh, Jesse Klaver heeft een, uh, ook wel een woning met een heel uh, uh, slechte uh, energielabel, uh, slecht geïsoleerd, maar ook nog eens een keer een houtkachel. Word je nou ge ge gewaardeerd wat voor energielabel je huis heeft? Ja, kijk, ja, want daar die... loopt een G. Oh, ja. oh want, want die ja. mensen. Die, hebben, die moeten ons uh, zeg maar, inspireren om te stoppen met uh, ja, fossiele ja, ja. brandstof of zo. Dus, en Floortje Dessing is ook zo'n persoon die ook even in beeld komt. Die vliegt over de hele wereld. Ja, voor de werk. Voor de werk, ja. En dan ben ik altijd benieuwd of ze daar nog wat aan vindt. Weet je. Dan reist ze twee dagen en nog een dertig uh, uur met de bus en weet om ergens te komen. Ja. En dan komen ze een vrouw tegen in een hutje. En die gaat dan haar theorie willen openverkondigen. Je denkt van, oh ja, deze theorie heb ik al zo vaak gehoord. Ik was op zoek naar mezelf. De hele wereld kan ik niet aan. En bla, bla, bla. Ik denk uiteindelijk gewoon dat... dat meer inhoud heeft dan de gemiddelde gast die ze interviewt. Oh, ik denk het ook wel, ja. ja. Zeker, zeker. Is het dan steeds gemotiveerd om elke keer dat soort mensen te bezoeken... die elke keer hetzelfde verhaal afsteken? Ja, het gaat om de omgeving, hè? Oh ja, de beelden. Ja, ja zeker. Ja, en die interviewjes die pak ik er dan maar even bij. maar oh ja, je kan dan ook gewoon qua omgeving... even bij de uh, bij boerderij van die Raven van Dorst gaan. Ja. Want daar, uh, daar hebben ze prachtige opnames van de, weer een kevertje wat ergens... Uh, ja, zoomen uh, ze in op de natuur. ja. ja. In van Zo kolk. dichtbij, zulke mooie natuur. Je ja. hoeft helemaal niet. Floortje, ja. ga naar die boerderij. Nou goed, zij zit ook te denken van hoe kan ik dat nu anders aanpakken? Want die maakt echt heel wat kilometers. Die nou, echt zeker. gewoon een rode voetafdruk. Echt, echt diep rood gewoon. En dat allemaal om onze leuke televisie te bezorgen. Terwijl wij denken van, nou oh ja, dit verhaal heb ik vorige week toch ook gehoord. Ja, maar het scheelt goed. wel. Ik bedoel, als wij nou allemaal die kant op gaan, dan wordt het helemaal een ellende. Ja, dat is waar. Zij zorgt ja. dat wij niet meer hoeven te vliegen. Want wij ja, zien die beelden. Wij vliegen via onze ogen. Ik vind wat als de 3D-beelden ervan moet maken dan. Dan kan ik er toch even meer tot me nemen. Oh ja, en, en, en, en geur erbij. Geur TV. Jij wil graag wel geur TV? Ja, dat je zo'n oerwoud en dat je dan die uh, grond ruikt en ah, zo. Ja. Dat is wel dat, mooi hoor. Ja, oké. Okay. Maar sommige. Kan je hem ook uitzetten dan? Want sommige gebieden hoef ik niet te ruiken. Nee, <laughs> ik ga je stal in. Wow! Yes! Wow. Nee, ja. ik hoef niet de boerderij van Gechten van Dorst. Hoe heet ze ook weer? Raven. Raven. hoef ik niet te, te ruiken, zeg maar. Wat ze daar allemaal. Leuk. Goed, nou, je kijkt ook zo de wereld in en? Ja, nou ja, ik, ik denk zelf dat ik zo naar Zandvoort ga kijken. Want uh, oh. het is al oh. bijna zover. Laten we eerst maar eens even een stukje muziek doen. Dat is een goed idee. En straks de Zandvoortse berichten. Jack Mickey Bianco <laughs> zei ik net dat ik je zou draaien. En dan draai ik hem hier ook maar even. Family Ties. I heard about your father. I heard he wasn't doing so well father he's always got a story to tell let's not play the victim stick it to me oh so good it's fiction like a sick sitcom you've tried everything i know you could cause i hate to see you so low i hate to see you all Jackie Bianco. En uh, hij is rapper. Hij ziet eruit als een halve vrouw, dus ik denk dat het gewoon een, een, een... Hij zei is, maar goed, hij noemt zichzelf wel rapper. En hij is ook dichter en activist. Hij zet zich voor allerlei dingen in de wereld in. En hij werkt onder andere samen mee met Kane West en Blood Orange. En uh, de man uh, is niet, uh, niet onverdienstelijk in de wereld. En, uh, zijn, vader was zijn vader was IT specialist voordat hij paranormaal begaafd werd... Oké, okay, nou, ik begrijp dat het echt een interessante materie om in te verdiepen ook gewoon. Goed, het is alweer half negen geweest. En om half, noemen, om half negen doen we het ook altijd even. Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Ja, de tennisbaan is verder dan ooit, las ik in de Zandvoortse krant. Ze zijn al een tijdje bezig met de tennisbaan te realiseren hier in Zandvoort. En dat leeft al uh, van. In de vorige eeuw waren ze er al mee bezig. En de gemeente wil niet garant staan voor de resterend bedrag van 1,7 miljoen. En uh, de afgelopen twee jaar uh, was het zijn op, op groen gezet. En er uh, was een soort grondruil geweest met de golfbaan, de duns. En er was een clubhuis gesloopt van de Zandvoortse sporttennisvereniging. Uh, en er waren al dingen samengevoegd. En uiteindelijk was er een eenmalig bedrag van de gemeente. Was het Dat was 600.000 euro. En toen moest er nog een financieringsplan gemaakt worden. Dat was geschreven. Dat was aangeleverd aan de gemeente. Er is naar gekeken. En de gemeente... En uh, de, een, een bedrijf die de verstand van had, had ernaar gekeken. Die had zo'n nee, nee, nee. Dit vinden we toch niet zo interessant, dit plan. Dit, hier gaan we geen 1,7 miljoen euro aan, aan uh, spenderen. Dus kom eerst maar eens met een duidelijke, een betere uh, onderbouwing van dit plan. En daarbij komt ook nog dat uh, de rente, de bouwkosten zijn allemaal gestegen. Dus het gaat allemaal weer niet lukken voor, de, voor deze prijs. Dus voorlopig zijn, is die tennisbaan, de tennishal moet ik eigenlijk zeggen. Niet alleen een tennisbaan, een tennishal is geheel verdwenen. Oké. Okay. Dus dat is wel heel jammer. Dat wordt een balletje ergens aan te slaan. Ja, zeker. Um, er zijn dit weekend gewoon twee uh, <coughs> leuke muziekevenementen. Er is een uh, kerkpleinconcert met het Symfonieorkest uit Haarlem. Dat is uh, zondag dan in de protestantse kerk. En uh, aanvang drie uur. En uh, daarnaast heb je ook het uh, G-titulaar. Die is gastspeler bij Jazz in Zandvoort. En die Jazz in Zandvoort, dat begint dus om half drie. En uh, dat is in de, in de kocht. Dus ik zou zeggen, maak een keuze en ga kijken wat je leuk lijkt. Oké, okay. Dutch Grand Prix. De evaluatie komt nog, maar er is al een datum bekend. De laatste week van augustus wordt het. Dan uh, wordt de DGP 2023 gereden. En het is het einde van de vakantieperiode. En dat is niet echt de voorkeur van de, de, de horeca-ondernemers en de mensen hier in Zandvoort. Want dan heeft Zandvo al, Zandvoort al heel veel bezoekers... En dan kunnen ze niet echt optimaal genieten van, van bezoekers. Want vol is vol. Dan zou je denken, kan niet meer mensen bedienen. Dus dan, ja, het is een beetje maf dat ze al geprikt hebben. En die hebben namelijk ook nog het weekend drie dagen Mysteryland bij meer, Dus dat trekken ook nog heel veel mensen. Dus dat gaat helemaal vastlopen hier in Zandvoort. Goed, ze denken ook te denken van... Hoe moeten ze het evenement dekkend maken, kosten dekkend maken? Ze denken, te ma ze denken iets te bedenken van vermakelijkheden retributie. -re ik vind het een heel moeilijk kwart. Ja, retributie. Ja. En dat betekent gewoon een heffing op de prijs, op de toegangskaartjes. Oh. Dan wordt het duurder. Dan wordt het echt een beetje voor de elite. Ja. Dat is, echt, dat is ook belangrijk dat de elite gewoon even een uitstapje hebt. En de gewone mensen zitten ook gewoon op het strand. En uh, is naar dat, dat uh, driedaagse mystery lens. En dan kunnen gewoon de elite naar uh, de DGP. De nou. Dutch Grand Prix. Yes. That, yeah. Nou, het ik, ik, lijkt me toch logisch dat het op een andere datum plannen, hoor, dit. Er hebben meer mensen het profijt van. daar is het eigenlijk ook een beetje voor naar hier naartoe getrokken. Nee, het volk brood en spelen. Ja, zeker. Er is nog steeds kans om te stemmen op wie wordt ondernemer van het jaar. En er is een. Ik heb sowieso gezien als je bij de Sandvoerse Krant gaat. dan kan je digitaal stemmen. Want ik zat echt te pielen met zo'n bonnetje. Maar je gaat naar sandvoersekrant.nl/slash min 2022. En dan kan je even kiezen in de categorie horeca, retail of overige. En overige, maar overige moet je er eentje uit kiezen. En sowieso in de krant staat uh, op pagina 13 staan ze allemaal dat uh, uitgebreider. Dus uh, maak een keuze. De keuze is reuze. En uh, komende vrijdag, de 17e, dan wordt de ondernemer van het jaar bekendgemaakt... in de haven van Zandvoort bij het ondernemerschala. Aanvang half acht. Ja, er zijn er negen genomineerd, zie ik. En dat moet het, gaan, moet het gaan worden. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ja, even uh, kijken. Uh, grondverzakking. Ja, bij een aantal huurwoningen. Die uh, vallen nu onder pre wonen natuurlijk. Oh mijn god, wat heeft pre-woningen. Zijn niet Zijn er sinkholes? Ja, zoiets, ja. Nee, er zijn natuurlijk in de jaren 60 zijn er, uh, huizen gebouwd. En daar was vroeger een soort, uh, wat was het ook, een moddergater, modderkomme. Ja, een modderkomme. Ja, modderkomme. En dat waren namelijk, uh, dat. Uh, daar werd, was een uh, rioolwaterzuiveringsinstallatie. En dat werd daar gezuiverd of zo, eens dus in die modderpolen. Hier uh, is uiteindelijk uh, de zand opgegooid. Daar is uh, huis opgebouwd. Maar nu is een paar, aantal jaar geleden, in delen van de Celsiusstraat en Flemingstraat, zijn de kruipruimtes gerealiseerd. Ook om bekabeling, maar ook om. Uh, dingen aan te sluiten, noem je dat ook bij uh, uh, nou, pijpen. Uh, Rioleringen. Rioleringen. En uiteindelijk is, kan het zijn dat de huizen nu gaan verzakken. En die kunnen mm. maximaal 50 centimeter verzakken. En er zijn mensen geweest die hebben dat uh, onderzocht. En die hebben besloten, ja, sommige huizen zijn ook echt lekker verzakt. Dus nu zijn er, wat was het ook alweer, 6, nee, 62 huurders hebben bericht gekregen. Echt een aantal mensen moeten nu ook ergens anders gaan wonen voorlopig. En de herstelwerkzaamheden aan die huizen duurt tussen de zes en zeven weken. Zo. Dus het is, ja. waar moeten die heen? Ja, de, precies. Waar moeten die Gaan heen? Ze dan, uh, het schijnt dat de, bij. In die... uh, Sunparks of zo, in een huisje of zo? Nee, ik dacht gewoon bij je, waar die, ook die, uh, die vluchtelingen zitten. Die, die oh, is... oh ja, goed idee. Goed om samen te komen. Is er al leegstand daar dan? Nee, nou, dat, kan, bij. dat kan Opschikken, ook natuurlijk. Opschikken, he? He? Voel jezelf ook eens een keer een vluchteling? Ja, ja. makkelijk, makkelijk te de, de vluchtelingenervaring. <laughs> ja. Voor, voor 5000 per week kunt u het meemaken. Oh, het moet meteen betaald worden? Ook. Ja, natuurlijk. Oké, okay. wordt daar mijn huis wel voor gerestaureerd dan? Ja, de Flight Experience. Oké. Okay. Ja, lijkt me wel een goed idee. Nou ja, zeker. <laughs> ik, zie, ik zie dat jij wel wil in ieder geval. Je bent wel het, Ja, nou ja, het is wel het is een beetje een vakantiedorp. Als je, als je geen, geen, geen echte vluchteling bent, <laughs> toch? Ja, ik weet het niet. Ik durf er geen uitspraak over te doen. Oké, okay, nou jij, ja. jij kan jouw zomerhuisje er nog uh, voor gaan gebruiken. Jazeker. Ja, tot zover yes. ja, de de berichten. Oké, okay, nou, volgende uur hebben we nog meer van die berichten natuurlijk Oké, okay. even, even naar de house. We was gisteren nog bij de popron, straks er even meer over. Is dit een fragment van? Nee! Dat zou wel zo kunnen. Everything, everything. Telepathie. Everything. Leuk dit hoor. Gast, een beetje techno zit erin. En soms is het gewoon weer echt van die liefde, lieve liedjes. Die ze altijd te maken. Dat ik wel weer graag om door. hoor. Goed, ik had het net al over de popronde. Gisteren was ik met Peter en met Kees. En mijn eigen vrouw waar ik naar popronde. En uh, popronde is altijd een... Uh, en, het zijn allemaal een beetje onbekende artiesten. Althans, die staan in het begin van hun carrière. En die gaan zeg maar dan uh, heel Nederland rond. Op verschillende plekken doen ze hun optredens. En, en op allerlei rare plekken gaan ze dan een uh, performance doen. En ik heb gisteren alweer een aantal mensen, een aantal bandjes gezien. Een van die dingen die ik nou toch altijd wel weer grappig vind, is een man achter een draaitafel. die nou gewoon echt, echt zoveel elektronica om zich heen hebt. Misschien herken ik mezelf, want daar heb ik nu ook best wel veel elektronica omheen. Ja. En die gaan dan zeg maar geluiden maken. En je weet eigenlijk nooit of hij daar te plekken dan die geluiden maakt. Of dat er gewoon een bandje loopt natuurlijk, dat vraag je, je altijd af natuurlijk. Gewoon niet een bandje. Dit is bijvoorbeeld uh, Luc Pustians. En het is toch wel grappig, als je daar inkomt in die groove van hem... is het gewoon fijn om naar te luisteren. En zo had je meerdere optredens. Er waren ook bandjes, gewoon met de gitaar natuurlijk. Er was ook punk, er was ook rock. het was de popronde in Alkmaar. En het is altijd best wel om daar eens te gaan kijken. Maar je hoort uh, nieuwe geluiden en nieuwe bandjes. En dat, dat is uh, inspirerend gewoon. Hier stonden wij gewoon even twee uur op te dansen, zeg maar. Er zit een filmpje bij, man ja. achter de draaitafel, in tuinpak. Op zwevend muziekje. zwevend muziekje, toch? Ja. Dus, uh, nou goed, straks misschien nog wel even een, uh, een bandje met een gitaar. Ook wel gek, om de tegenstellingen van zo'n uh, popron uh, te laten zien. Dus uh, goed, zo voor even dit. Goed, ja, maar ik kijk. ik zie helemaal staan daar, gewoon ja, lekker met ja, een... Het ook uh, wel jouw muziek om op uh, los te gaan. Ja, maar ik was ook laatst als ik bij een uh, bij Mabroek, dat is een... Uh, de, ik denk dat het uh, Marokkaanse uh, winkeltjes in Haarlem. Yeah. En ik was daar binnen en dan hoorde je dus toch een soort Marokkaanse muziek, maar ook met een lekkere beat erin. En ik ben helemaal vergeten te vragen van welke radiosender of wat, of wat dan ook is dit. Want ik vond het echt hele prettige muziek. Nou, heb je niet uh, eens Jam op uh, je, je telefoon? Shazam. Nee, die heb ik niet op het telefoon. Maar het heb... is echt bijzonder als je Dan kan je bijna door de muren heen. Bij de buren hoor je. Jezus, wat heeft je gast opstaan. staai, ja. Dit is echt te gek, weet je? Hoor. Doe hem tegen de muur aan. Moet hij wel even. Oh, dit is lastig. Dit is lastig, zegt Ja, kom, doe even je best, joh, gast. En dan ja. even, die heeft hij toch te pakken. Weet ja, dan. leuk. Hij moet je... wel even ingezongen ja, worden. Ik gebruik echt veel. Ik gebruik er veel. Oh, ja, okay. zeker. Okay. Uh, dus dat is wel leuk. Maar goed, uh, dit was dus de popronde. En dat was in uh, Alkmaar. Ik zit te kijken, waar, niet, waar komen ze nog mee? Je hebt echt zo'n lijst gewoon. Uh, maar. Deven, daar gaan ze nog toe, Hilversum, Breda, Enschede, Den Haag, Meppel, Amsterdam. Dan kan je soms in de bibliotheek iemand zien optreden, weet je. Of in de kapperszaak, vorige week, vorig jaar was dat. In de kapperszaak staat een, een vrouw in het volle licht met een gitaar. Ik denk, wow, je hebt niet zo'n goede plek gekozen om een optreden te geven. Ja, in het volle licht. Niet, niet dat het niet, niet mooi was, maar gewoon weinig ambiance hè? in de, de TL-balk. Daar moet je dan echt wel flink je best voor doen. In het donkere café, dan uh, ja, dat is dat toch altijd weer net even anders. Goed, ja. ik kijk even. De, wat, de, zeg jij te ja, ik Jinek? Ik ja, ik kijk eventjes, want er was gisteren een zanger ja? bij Eva Jinek. En ik vond hem wel goed. Hm. En ik had zo van. Uh, die wil ik eigenlijk wel uh, misschien als de Jolande keuze. Oké, okay. straks in het tweede gedeelte. Ja, de, ja, de we, keuze. Nou, in Amsterdam hebben ze Pan Amsterdam weer. En Pan Amsterdam, dat is een beurs voor antiek. Een vriend van mij heeft altijd de kaart ja. daarvoor. En dan ga ik altijd, uh, ben dat ik al pakken geweest. Die zijn ook niet goedkoper zijn. Die, uh... nee, nee, er staan echt meubels. Ik heb wel eens een aantal van die meubels gehad. Niet te lang, niet die hele dure. Maar wel eens wat dingen. Dat, ik van, oh, dat had ik er ook voor kunnen vragen. Oké, okay. misschien te goedkoop verkocht. Uh, 20 tot 27 november is dit. Ja, daar staan echt stoelen voor. voor. En ik heb er ook wel een spiegels die staan voor 50.000 euro. Die zweven een half tegen de muur aan. Nu op de pan in Amsterdam. Een Ferrari F40 uit 1992. Echt een museumstuk. De man die het opgeduikeld heeft. Even kijken naar de man. Uh, Bodie Hagen, directeur van uh, Real Arts on Wheels. Uh, uh, moet zichzelf nog steeds knijpen als hij hem ziet staan. De F40. Uh, uh, heeft slechts 1399 kilometer op de teller. Hij is voorzichtig naar, bi naar binnen geduwd. Want hij wil niet meer, niet meer kilometers op de teller neerzetten. Uh, hij werd destijds uh, verkocht in 1992 voor een prijskaartje van 4 ton. En Nu uh, is er in Nederland slechts nog eentje te koop. Uh, die vraagt 2,2 miljoen. Uh, oh. Maar er staat veel meer op de kilometerteller. Er staat 50.000 kilometer uh, op de teller. Uh, hij uh, zit misschien meer te denken aan 3 of 4 miljoen. Dus uh, hmm. je kan hem daar bekijken. Uh, nou, Ga je dus... erheen? Ga jij erheen? Nou, ik hoop als hij kaart hebt dat ik gewoon mee kan. Dat is voor ja, er ik... zijn 20 euro. Ik heb even gekeken voor je. Oh, dat valt best mee. Ja, daarom. Oh, dat valt best mee. Het is dus niet alleen voor het hoge. Uh, hoogste segment hier in Nederland. Echt een ja. Nee, er zijn leuke dingen te zien hoor. Ja. in de Pan Amsterdam. Maar Goed, ik deze heb, Ferrari ook. Dus is dit jaar voor het eerst ik erover hoor. Ik had er nooit van gehoord. Nee, nee. oké, okay. nee, dat kan Het is de high society. Hè? Een ja, beetje. Ja, maar van het is de... inderdaad, uh, ik begreep wel van... Uh, mijn schoonzus dat haar haar, uh, haar zus vaak duurdere schilderijen kocht. Oké. Okay. En uh, schilderijen waar je dus ook een hele leuke auto voor kon kopen anders. Ja, en die krijg altijd gratis kaarten. Ra dat is zo gek. Ja, ja. Nee, ik snap het ook niet. Nee, nee. nee. Nee, maar, uh, ja, Laat kan we je... gewoon betalen, zegt ik, ik heb hier een schilderij. Ruilen voor je Ferrari? Nou, uh, ja, daar moet je wel wat kan? bij betalen. Kan? Ja, zeker. Want een schilderwerk is tegenwoordig uh, zo belangrijk, dat zie je. Als kan er geen soep tegenaan worden gegooid natuurlijk. Goed, straks. Onder andere de geschiedenis het werken, dat is het Kamma, echt waar. Ongelooflijk. Wat een plaat. Zeker. I am You are my caffeine. I am a sweat. Too much of you, lucky I'm always left Cause internet sites take everything they can get Now appetite for crackers, fruit salads and eggs And Hershey's, cause it's made me a sugar addict I feel bad, they'll save it for lunch Then staying around, just still beat-stalking to her Sugar in my food, computers with cartoons When I'm with her, all I think about is You, you know the good thing was If you pay a good price, I'll be on my way, over. That sounds nice, but you're bad at some advice. I'd have a hold up. And are you in the bad mood. It's the pissing of your food is the tapping on that shoulder. Tell me, what is that to lose? Just hold on, I'm coming for you. I am your corn plates. You are my caffeine. I am your sweatpants. And you are my boxer still. I need. My food I want what you want Cause I want too much of you I don't want too much of a good thing I hate it, making pennies a month Still get me concentrated on you Hanging for my fishing line I don't have a spine So I'm always trying to catch you I seen more guts than ten-year-olds I'm missing my pants standing here Thinking about it I have to put up an act of minute She calls me Hide behind the first cornflakes box I see P. But all the good things are If you pay a good price, I'll be on my I way on my side. way over Yeah, baby, that sounds nice Put your bags on my dice, I don't wanna I, I don't wanna do. You know you in the bad mood Just been pissing in your food Just been tapping on my shoulder Tell me what is that? I'm uh right -huh. Van Benji. Ja, nee, dat is een bindu, ik goed zeg. Ik heb hem met de fotbronder niet gezien. Misschien was je een paar jaar te hierom. Hij is natuurlijk nu al helemaal ontdekt. En dat heet Cornflakes. Ja, oh ja, dat is het verhaal over die gast Cornflakes heeft bedacht. natuurlijk dus samen met zijn broer. En uiteindelijk hadden ze een ruzie over... Nee, ik wil niet zoveel suiker erbij. Wel, nee. En toen hebben ze nooit met elkaar gesproken. En ik geloof ook dat die gast van de Cornflakes. Ja, het is allemaal van die verhaal die je nog steeds in je hoofd op zit, hè? Belachelijk ja, kom, gewoon. Blijft zitten, hè? Blijft zitten gewoon, je kan er niet onder nou, komen. je hebt komen. altijd het leukste vertellen op een verjaardag. Zeker. En, uh, zeg, je hebt jouw Cornflakes? Ja. Weet je dat die gast van Cornflakes. <laughs> ja, ja. vroeger zo erg gelovig was. en die was ook tegen seks. Die vond het echt onnodig. En die had ook alleen mijn kinderen geadopteerd. en had ik nooit seks met zijn vrouw. En die, was er helemaal, die was er helemaal vrede, had er helemaal vrede mee. Ja, Ja, zeker. Hij wist gewoon niet hoe het moest. Dat denk ik, dat was, hij heeft een paar keer geprobeerd. ik, jezus. Wat was, wat een zegt. En die vrouw was ook niet zo tevreden. Laten we gewoon stoppen. Ja. En laten we dat de hele wereld gaan vertellen. Ja. ja je hebt een missie soms in je leven. <laughs> de hele wereld vertellen. Je kan hem nog herzien, hè, de missie? Ja. Zeker. Ja. Je kan hem gewoon aanpassen. Ja, kan, ja. ja. ja zeker. Dat, ook, ge dat geldt ook voor uh, marketingblunders. Die kan je Nederland ook aan gaan passen. Oh ja. Is dus er was... Er weer een, was er weer een nieuwe? Ja, er is er een nieuwe. Want we hadden sowieso hadden we er al eentje in Nederland van de supermarkt. die dan een Polonaise in het stadion had vanwege het voetbal. Maar dat kan allemaal niet. Want er zijn. 5500 of 5700? Nee, die zijn er maar drie. Hou op. Ze waren ja. er maar drie. Ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat. Zijn. Ja. Mensen weigeren te kijken, zeggen ze. Ja, tuurlijk. Dus dan gaan ze stiekem kijken, hè? Ja. ja. Maar in ieder geval, het wordt in Duitsland al omschreven als de marketingblunder van de eeuw. De fastfoodketen KFC. Ik ken Fried Chicken. Die stuurde de gebruikers van zijn app een notificatie waarin ze worden opgeroepen om de kristalnacht te herdenken met KFC cheese. Hè? Huh? Maar in de Kristallnacht is natuurlijk een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Duitsland. Want het wordt ook wel uh, vernoemd naar de Rijkspogromnacht. Want uh, dat was het begin van de agressie in de nazi Duitsland tegen Joodse burgers. Ja, dat klopt. In de nacht van 9 of 10 november werd heel, in heel Duitsland synagoges in de brand gestoken. Ja, Winkelsen-Joodse mensen. En ook niet uh, een beetje het Purimfeest of zo rond deze tijd. Dus dat ze allemaal lichtjes brandden en zo. En, uh, met een soort Sinterklaasachtig iets ook. Oh, okay, Misschien ja. wel van Sint Maarten, was die er al? Oh nee. Nee. Nee, want die, dat, was, uh, dat had jij... Nee, ja, maar maar ja, nou, de vraag alleen nog, en nu? Maar de smakeloze oproep van de KFC wordt, werd uh, opgeschreven als fastfoodreclame... ten koste van de nagedachtenis van de slachtoffers van het naziregime. En uh, de tekst uh, die ze onder ogen kregen... is een uur later excuses aangeboden van... sorry, we hebben een feeler gemaakt, we hebben een fout gemaakt. En geïnst. daaronder wordt een notificatie toegeschreven aan... een fout in ons systeem. Oh nou, ja nou, nou, nou, ja nou. ja echt het is, het is echt zo moeilijk ook die ze zeggen die... we hebben een onjuist een ongepast bericht verstuurd via onze app. Ja. Het spijt ons erg. We zullen onze interne processen direct tegen het licht houden. Zodat het niet nog een keer kan gebeuren. Oké, okay, nou zit toch wel een beetje een menselijk foutje. Nou, dat jongens, is wel een excuus Ja, dat is wel een excuus. Dat is heel mooi. Maar goed, ja, gelijk, boter bij de vis. De ja, nieuwe ja. jeugd. Ja, ik weet niet of die echt zoveel met de oorlog nog heeft. Wat een geleugd over de oorlog. Ook, dus we moeten toch door. En Maar die het gaan klinkt naar ook wel nadenken. leuk. Christaaldacht. Oh, we gaan vannacht uh, ja. gaan we de juwelen... Uh, uh, en kristallen gaan we verkopen als daar denking aan. Ja. ja, maar dan weten ze helemaal niet wat er herdacht zou nee. moeten worden. Je kan het even googlen hoor. Dat is echt helemaal geen punt. Ja. En dat is geen fake nieuws wat je dan tegenkomt hoor. Er zijn meerdere sites waar je over kristallen mag iets dat kan ligt lezen. Eraan of je dan... En dat vooral in Duitsland ook, dat je denkt: in Duitsland. Ik weet nog een vriendin van mij die, uh, die woonde in Duitsland. Die is echt op jonge leeftijd. Die heeft er bijna trauma's aan overlopen. Moest ze allerlei filmpjes van uh, concentratiekampen zien. Want ja, ze hadden. De Duitsers waren fout geweest. Dus dan moest de nieuwe generatie wel even weten. Maar goed, deze hele nieuwe generatie, die verschillend leiding heeft bij KFC, die hebben dat helemaal niet meer meegekregen. Toen nou, dachten we, dat kloppen we Ze zijn ingevlogen uit Amerika misschien. Dat, dat zou ook nog kunnen. Dus ja. dan denken we, nou, die kunnen veel beter leiding geven. Maar uh, bij ons Afstond. op school hebben wij dat soort films niet hoeven te zien eigenlijk. Nee? Nee, maar wij zijn ook niet fout geweest natuurlijk. Nee, maar wij hebben wel het dagboek van Anne Frank wel besproken en zo. Ja, dag. dat kan natuurlijk ook. Dat is maar dat is dan nog een beetje... Het wordt dan bijna geromantiseerd, hè? Want het, uh, het is alleen een verhaal van iemand die opgesloten zit in een achterhuis. Ja, oké. Maar, okay. uh, maar uh, we hebben geen films gezien van die afgrijzelijke dingen. Dus, ik kan ik aanraden, ga de film kijken: The Boy in the Striped Pyjama. Ja, oh ja, juist. Dat is wel een hele. Dat is wel vijftig, ja. Give me the... I'm a millionaire now, baby, trading that crypto. Oh, yeah? No? Give me the that. Give me that fire! Give me that, give me that, give me that fire! Crying on the street to resolver. Simon told me I was Scone. high left and googled neoliberal Don't be afraid to make, to pay my Clip, vrouw met polstok rent door de straat heen. En uiteindelijk komt ze bij het uh, Atlantiek uh, gedeelte. Neemt de sprong. En dan zie je de paddenstoelen in de verte. Dus je denkt, oké, okay, heb ik iets gemist in deze plaat? Ik dacht het gewoon ging over een vrouw die aan het sporten was. Maar is dat betekent dat het sport is het eind van de wereld? Nee, dat is het begin van de wereld toch? Want die mensen die zeg maar, nu naar uh, uh, Qatar gaan... Die gaat er dan ook een heel mooi statement afsteken. En Rutte gaat erheen, die gaat praten ook en zo. En heel veel mensen. Uh, de koning gaat er misschien ook nog wel heen om daar te praten. Of wat er eigenlijk allemaal fout is gegaan. En ik vind het ook mooi dat ze het gaan aanpakken. Hoe kan Qatar nou eigenlijk het, het, het hebben gewonnen dat zij het mochten organiseren? Daar gaan ze natuurlijk over praten. En daar gaan er ook een. Er komen uh, allerlei vragen over. Is dat mijn fantasie dit weer? Ja, sorry. Dit ja, maar ja, die krijgt krijg waarschijnlijk misschien ja. wel. Ja. Ik denk dat ze bijna de mensen... Bij, uh, noem het, bij de grens hun telefoons af moeten gaan nemen. Want er gaan filmpjes gemaakt worden... Nee, dat gaat niet verder. Ja, ja, ja, ja. Nee, nee, Dat nee. gaat gebeuren. Ik heb en... de Titeman gezien en ik geloof echt de Titeman wat hij wat verteld heeft. De Titeman, Die heeft gewoon echt gezegd van... Ik bedoel, natuurlijk heb ik de voorwaarden aangeklikt van iets van... Maar dat doen we toch allemaal? Weet je wel, je wil iets kijken, doe je de voorwaarden. Hij zegt van... joh, Als ik gewoon daarheen ga en een leuke avond heb en gratis drinken, gratis overnachten... Ik, en ik vertel gewoon hoe het was. Dan gaan ze mij echt niet controleren hoor. Ik bedoel, natuurlijk als ik heel negatief ga pra uh, gaan praten... Dan gaan ze misschien iets doen. Maar uh, hij, hij telt er niet zo zwaar aan. Hij is de tietenman. dus uh, ik, ja, ik weet het niet. <laughs> Volgens mij zeg je die, de, de, die naam graag voor die man, steeds. De Titeman. Ja. Ja, je weet wie het is, de Titeman? Nee, je hebt geen idee. <laughs> dat is die, die, die supporter. Je hebt uh, oranje shirt aan, helemaal het oranje. Je hebt grote tieten aangeplakt. En die staat daar te schreeuwen. En, uh, nou, hij zegt: Het is toch geweldig dat ik daar naartoe mag, naar Qatar, om daar zeg op het, op het pub in het publiek te gaan staan met die grote tieten. Man met tieten. dat kan toch helemaal niet eigenlijk? Dat ze dat dat ze zijn er genoeg, die dat God, het toelachen. Genoeg niet, hebben. Dat is daar warm, dus uh, die mannen trekken allemaal een truitje uit. Ik denk, denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar <laughs> goed, deze man die zegt, het is ook een mooi gebaar dat ze mij daar uitnodigen. Ja, zeker. Je bent een heel belangrijke man om het uit te nodigen. Belangrijke uitnodigen. rol heb je. Ja, zeker. Nou, dan kijken we kijken nog even de wereld in of uh, ja, kunnen we kunnen nog even iets doen. Ja, zegt, ja? Uh, ze zeggen in uh, uh, in, de, in de krant zegt ze dat wij in Limburg krijgen associaties dat ze niet zo intelligent zijn door het accent. Dus uh, er is een taalwetenschapper, Stef Grondelaren... en die zegt ook van... Uh, ja, zodra je iemand hoort praten... trek je gelijk in je hoofd een la met stereotypes open. Okay. En als je hoort dat iemand uit Limburg komt... dan, uh, dan denk je al vaak van... nou, dat, uh, het is toch gewoon een beetje vreemd... als je daar vandaan komt dat je niet zo slim bent... traag, gek op lekker eten... En niet al te intelligent. Okay. En uh, dat, dat soort uh, accenten... dat geeft gelijk een, een, een beeld van jou... terwijl dat niet zo is... En ik zag laatst ook, was dat Marga Bult of zo? Die was op tv. Ja. Yeah, yeah, yeah. En die, die zei ook van ja, ze denken altijd dat boeren dom zijn. En dat yeah. is ook zo stom. Ja. Yeah. En dan denk ik van ja, de, de, ja, misschien moet je het anders presenteren. Maar ja, wie zegt dat uh, algemeen beschaafd Nederlands de norm is... He, want dat, dat is ook zo. Toevallig is het de Randstad. Yeah. En uh, communicatie is allemaal dan in, zeg maar, Hoog-Nederland. Maar, maar wie wat... zegt dat dat laag is, weet je Ja, ook? dat is waar. Maar ik, ik snap nooit waar... Ze hebben nu ook een nieuws lezen die natuurlijk half uh, Fries praat. Ik denk waar, waar, Waarom praat ze zo moeilijk? Praat gewoon. Maar dat is oh, dus een dialect, daar moet ik respect voor hebben. Ik vind het lastig. Ik spreek met z'n allen gewoon één taal. Ik vind dat knauwen in een dialect, ik vind dat zo armoedig... dat ik mijn best... Wat zegt ze nou precies ook allemaal... Spreek één taal. Het is belangrijk dat we met z'n allen elkaar gaan begrijpen. Dat ja, moeten we ook de hele wereld gaan, wereld gaan doen. Ja, dat moeten we ook eigenlijk op de hele wereld ja. gaan doen. En niet als eens een keer iedereen zijn dialectje. Dat is leuk hoor, leuk. Maar communicatie is het belangrijkste. En dan gaan we ons. Nou, ik kan me daar ja, zo niet Wie bepaalt of, of jij geen dialect spreekt? Ja, tuurlijk, dat snap ik. Maar ik dus ga jij maar Fries praten gewoon? Ik dacht dat we niet. <laughs> oh, ik word dat zo geïrriteerd... Dus je kunnen heel je leuke documentaires maken. Daarin. En dan denk je van, oh man. Dit is een beetje een taak, het aanstellerige Heb je weer oh. zo'n ine? Hè? Ja, zo'n ine die lekker dwars wil doen. En uh, gezellig. Leuk, joh. Maar wat is er weer meerwaarde hiervan? Een sculptuur. Zeker. En ik versta er allemaal geen reet van. Nou, is dat dan de bedoeling? Dacht het niet. Ik spreek je zo'n tweede gedeelte. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.